Dit is Mautschreurs met het NW-journaal. Nabestaanden van de slachtoffers mh 17 ramp zijn blij dat het kabinet Rusland aansprakelijk gaat stellen. Voorzitter ploeg van de stichting Vliegramp MH17 noemt het een grote steun in de rug. Volgens hem is het belangrijkste dat wordt aangetoond dat de Russische staat verantwoordelijk is. De nabestaanden zijn optimistisch over de juridische stappen, maar beseffen dat het nog jaren kan duren voordat er duidelijkheid is. Filmproducent Harvey Weinstein is gearresteerd op beschuldiging... van verkrachting en seksueel wangedrag met twee vrouwen... Hij is inmiddels alweer vrijgekomen op borgtocht van 1 miljoen dollar. Ook moet hij een elektronisch middel dragen waarmee hij gevolgd kan worden... en heeft hij zijn paspoort in moeten leveren. Eerder vandaag gaf Weinstein zichzelf aan bij de New Yorkse politie. Daarna werd hij met handboeien afgevoerd naar de rechtbank... om de officiële aanklacht te horen. Weinstein is sinds oktober vorig jaar door tientallen vrouwen beschuldigd... van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Opnieuw stapte een Tweede Kamerlid over naar gemeentepolitiek. GroenLinks wil dat partijgenoot Lisbeth van Tongeren wethouder wordt in Den Haag. Kort geleden werd al bekend dat Sharon Dijksma van de PVDA naar Amsterdam vertrekt. Van Tongeren zit sinds 2010 in de Tweede Kamer. De partijtop zette haar bij de laatste Kamerverkiezingen in 2016 niet op de kandidatenlijst, maar ze bleef wel dankzij voorkeurstemmen van partijgenoten. Amerikaanse president Trump sluit niet uit... dat er alsnog op 12 juni een topontmoeting plaatsvindt... met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Gisteren had Trump de ontmoeting nog afgezegd... omdat de Noord-Koreanen zich volgens hem openlijk vijandig gedragen. Volgens de Amerikaanse president wordt er ondanks het annuleren... nog altijd met het land gesproken. Het weer vrij zonnig, maar ook stapelwolken. Lokaal kan een onmeers bij ontstaan. Het is een graad of 25. In het weekend veel zon, erg warm...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 Stroostige plekken.